In Amsterdam is het Hilton Hotel aan de Apollolaan overvallen. Twee gewapende mannen met bivakmutsen kwamen rond half één vanmiddag het hotel binnen en eisten geld. De overvallers bedreigden het personeel met de wapen en zijn daarna met een onbekend geldbedrag ervandoor gegaan in een zwarte Volkswagen Golf. Bij de overval op het Hilton is niemand gewond geraakt. De TBS'er die gisteravond in het Zuid-Hollandse Portugaal was ontsnapt, is vanochtend opgepakt bij een overval op een juwelier in Rotterdam. Hij bedreigde de aanwezigen daar met een mes, meldt het Openbaar Ministerie. Tijdens of kort na de overval werd de man opgepakt. In de Gazastrook hebben aanhangers van de Fatah-organisatie van president Abbas... de oprichting van hun beweging gevierd. Het was de eerste keer sinds Hamas vijf jaar geleden de macht greep in de Gazastrook... dat Fatah daar een grote manifestatie mocht houden. Dat wijst er mogelijk op dat de twee grote Palestijnse bewegingen toenadering zoeken. Het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het koelt, af naar een paar graden, het koelt maar een paar graden af... Morgen bewolkt, maar wel droog en 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe meer 3 kilometer. Drie, twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk. En dat is vooral vervelend voor het verkeer naar de Koentunnel. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij de Van Rienoorbrug 2 kilometer. en Op de parallelbaan zelfs 5 kilometer. Daar blokkeert een kapotte vrachtwagen een rijstrook richting Breda. Tot zover de verkeersinformatie. 三四四四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 We beginnen gewoon op veertig dus. Manfred en Sands. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. <tied>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 Dat is, uh, zijn de lead single van een nieuwe album. Grote nummer van een flinke dosis hype. Er ligt de reden dat Diamonds in bijna elk land waar de in de charge wel op uh, nummer 1 landen. En Stee is dan de single uh, nummer 2 van haar album. Die zal het wat meer op eigen kracht natuurlijk moeten gaan doen, nu de hype wel een beetje voorbij is. Hoewel, met Rihanna's naamkaartje eraan, zou elk nummer wel in staat moeten zijn natuurlijk, om uit te groeien tot een grote hit. Verschillende nummers staan natuurlijk op dat uh, nieuwe album uh, Unapoletic. En Stee, dat is toch wel een beetje een uh, vreemde eet in de bijt. Er zitten wat verborgen hits en ook naar het uh, Chris Brown drama. Funny you're the broken one, but I'm the only one who needs saving. Wanneer de stem van uh, Rihanna en uh, Mickey Eko samen gaan, dan vond het wel een uh, mooie vocale harmonie. Maar of Stee pakkend genoeg is om echt lang in de charts te gaan blijven, dat is wel even de vraag.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 Het nummer heeft een onmiskenbare fuck it let's party mentaliteit. Dat blijkt ook wel uit de lyrics die erin zitten. I catch my car into a bridge and I don't care. Misschien kan dit nummer nog wel best geschreven worden als een stukje uh, Dragonhead. Meets Martin All, I don't care. I love it. Icon Pop en Charlie XCX komen nieuw in op 33. Easy. Gangnam Style Gaarrecht, maar we manen nochtuid boodat. Yaan, neeja,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 Gundam Star. Denk je aan het laatste kwart van 2012, dan denk je toch ook wel aan Psy en zijn Gundam Style. Muzikaal gezien een van de hits toen. Vijftien weken geleden kwam die ook de lijst van Europa in. Deze week is hij een van de snelste zakkers. Hij zakt van 23 naar 32. Net nog één plekje boven de nieuwe Ican Pop. I love it. Dit is het nieuwe van Taylor Swift. never been till you put me down oh i knew you Cry. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning. Van de binnen op 36 deze week, maar ook naar 31. Onderaan de lijst, 16 weken in de lijst, twee plaatsen verliezen, Mumford en Sans. I will wait. Na de Reyna cola staat 8 weken in de lijst, zak van 35 naar 39, en van 37 naar 38 in de 13e week. Loreen, my heart is refusing me. 37 komt nu binnen, Rihanna, stay. Alicia Keys The Girl on Fire staat dat langs genoteerd 17 weken alweer, zakt wel twee plaatsen naar 36. Collier Jepsen This Kiss staat 16 weken in de lijst, zakt van 27 naar 35. En Cheryl Cole Fredge 32 Screw You in de 14e week, zak het van 32 naar 34. En Kona Pop, I love it, komt nu binnen op 33. En Beside The Gundam style, staat 15 weken in de lijst, een zak van 23 naar 32. Taylor Swift, I knew you were trouble. Deze week. Uh,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 This is our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 My darling, I can give you what you want if what you want is love. Darling, I can give you what you want, what you want is love. So save our all. <laughs> All I need you know, what you want and night. all that you want is love. I'll so <laughs> see Vrijdag, niet betrouwbaar, maar wel origineel. 21 van 4 januari in 2013 alweer. 23 jaar in Euro Breakdown. Dit was uh, de weekend. En hun Wicked Games. En voordat wij naar het nieuws gaan van 4 uur... kijken we nog maar eens even achterom dan... Pitbull TGR Don't Stop The Party... zak vijf plaatsen van 25 naar 30 in de twaalfde week.